Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Premier Rutte denkt dat er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zullen komen... nu het katshuisoverleg is mislukt. Nieuwe verkiezingen zijn een voor de hand liggend scenario. Al dus de premier op een persconferentie. Aanstaande maandag is er een extra ministerraad. Premier Rutte heeft de koningin al geïnformeerd over de ontstaande situatie. Rutte en vicepremier Verhagen leggen de schuld van het mislukken... van het katshuisberaad bij PVV-leider Wilders. Volgens de premier ontbrak het Wilders aan politieke wil. CDA-minister Verhagen reageerde nog scherper. Hij vindt dat Wilders 16 miljoen Nederlanders in de steek heeft gelaten. De hoop dat Nederland op afzienbare termijn uit de crisis zou komen... is door de PVV de grond geboord, zei Verhagen. Volgens VVD en CDA-onderhandelaars Blok en Van Haarsma Buma waren de onderhandelingen in het Katshuis bijna klaar. Ze zeggen dat er plannen waren over het hervormen van de woningmarkt, de zorg en de AOW. PVV-leider Wilders gaf in het gebouw van de Tweede Kamer een eigen toelichting op het mislukte katshuisberaad. Hij accepteert niet dat de koopkracht van AOW'ers er fors op achteruit gaat en verder zou het pakket bezuinigingen de economie schaden en de werkloosheid laten oplopen. Wilders vindt de eis van Brussel dat het begrotingstekort tot 3% wordt teruggebracht onzinnig. Het pakket was niet in het belang van onze kiezers, vindt de PVV-leider. De breuk is definitief, zei Wilders. Hij wil dat er nieuwe verkiezingen komen. Over de verwijten van Rutte en Verhagen zegt hij dat het Zwarte Pieten kennelijk al is begonnen. Hij benadrukt dat er geen deal is voordat er een totale deal is. Als er minder stringent aan de eisen van Brussel was voldaan... en er minder was bezuinigd, was het volgens de PVV beter geweest. Wilders zei dat hij serieus heeft geprobeerd om eruit te komen... maar niet tegen iedere prijs. De oppositie heeft gereageerd op het mislukte katshuisoverleg. PvdA-leider Samson wil dat er in september nieuwe verkiezingen worden gehouden. En ook de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen nieuwe verkiezingen. De PvdA vindt dat de Kamer nu het voortouw moet nemen... voor het opstellen van de begroting voor 2013. Daarna moet er volgens hem een nieuwe start komen met echte hervormingen. GroenLinks-fractievoorzitter Sap wil nieuwe verkiezingen... maar is bereid om de komende tijd mee te helpen... aan een crisisaanpak voor de komende maanden. Ze noemt het afbreken van de onderhandelingen... goed nieuws voor Nederland. Deze coalitie is niet stabiel. En ook D66-voorman Pechtold vindt dat de Kamer nu aan zet is. SGP-leider Van der Staaij vindt het heel teleurstellend... dat het overleg is mislukt. Het is een triest resultaat dat er naast een economische crisis... nu ook een politieke crisis is, zegt hij. Hij had de breuk niet zien aankomen... Van der Staaij had het idee dat de partijen al een eind op weg waren. De zijn eerste zorg is nu dat er alsnog snel een crisispakket komt. Tot besluit het weer. Vooral in het Zuidoosten regent het. En daarbij is kans op hagel en onweer. Morgen begin zonnig, maar later op de dag opnieuw kans op buien.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Vijf over zes, goedenavond. Een extra lang Radio 1-journaal. We zijn er tot zeven uur vanavond met reacties... op het mislukken van het katshuisoverleg. Wat is er gebeurd? Maar vooral, wat gaat er gebeuren? We horen campagnetaal, we horen zwarte pieten die worden uitgedeeld. Allemaal op weg naar nieuwe verkiezingen in tijden van crisis. Vandaag moet ik u meedelen dat het de drie partijen die de politieke samenwerking zijn aangegaan... uiteindelijk niet is gelukt om tot gemeenschappelijke antwoorden te komen. En dan houdt het op. Want deze tijd vraagt om overtuigende antwoorden en niet om lapwerk. Zo maakte premier Rutte bekend dat het katshuisberaad is mislukt... na zeven weken van onderhandelen over miljarden bezuinigingen. Volgens Rutte was een akkoord op een haarna gevuld. We waren zo goed als klaar. Er tekende zich een pad af waarlangs langs wij met elkaar zouden kunnen gaan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 CDA-voerman Verhagen was zo teleurgesteld... dat hij PVV-leider Geert Wilders... lafheid en onverantwoordelijk gedrag verweet. De hoop dat we een krachtig antwoord kunnen geven op de crisis... die is vandaag door Wilders de grond ingeboord... kan niet anders zeggen dan dat 16 miljoen Nederlanders... vandaag daardoor in de steek zijn gelaten. We hebben zeven weken lang in het katshuis onderhandeld. Gesproken en met resultaat. Er liggen goede maatregelen voor hervormingen bezuinigingen en investeringen. En nu is helaas duidelijk geworden dat Wilders voor die verantwoordelijkheid wegloopt. Op het allerlaatste moment dat hij niet de politieke moed heeft... om die maatregelen te verdedigen waarmee hij al had ingestemd. En dat is bijzonder betreurenswaardig. Enkele minuten later sprak Geert Wilders. Hij liet zich niet verleiden tot het vingerwijzer. Daarentegen legde hij uit waarom hij de onderhandelingen heeft laten klappen.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 Het feit dat u nu al de zwarte piet naar de heer Wilders schuift... dat betekent eigenlijk dat de, dat de campagne al begonnen is, lijkt het wel, hè? De verkiezingscampagne. Uh, wat wij willen doen, uh, Verhagen en ik, met het kabinet... en daar gaan we maandag ook over spreken... is proberen samen met de Tweede Kamer te bezien... hoe we zo goed mogelijk uh, een aantal belangrijke kwesties... die spelen rondom werkgelegenheid, uh, staatsfinanciën... behoud van financiële markt een antwoord te formuleren. Premier Rutte vanmiddag. En daarmee kwam een daverend eind aan de radiostilte... die zeven weken had geduurd. Want Joost Vullings in Den Haag... ze namen geen blad voor de mond, deze drie heren. Nee, nee. En daaruit blijkt ook de teleurstelling... Uh, de, de verbijstering. Uh, ze voelen zich uh, gewoon ronduit belazerd. Ze hebben daar zeven weken gezeten. En G goed, Geert Wilders is tussentijds één keer weggelopen. Maar men had toch wel de hoop dat hij zijn verantwoordelijkheid zou nemen. Dat heeft hij niet gedaan. Uh, hij zegt zelf, AOWers uh, zouden... Uh, er te veel op achteruit gaan. En hij verzet zich tegen die 3%-eis uit Brussel. Hij wil zich niet de les laten lezen. Maar goed, dan zeggen ze weer bij CDA VVD... ja, dat wisten we toch met z'n allen van tevoren. A, ah, die 3%-eis, dat komt uit Brussel. Maar dat willen we ook zelf. We willen die begroting op orde krijgen. Maar goed, uh, gisteravond dachten ze eruit te zijn. Er was al gesproken over hoe gaan we het presenteren. Maar vanochtend heeft Geert Wilders, in, uh, zover we weten... in beperkte kring met een aantal van zijn uh, fractieleden... Heeft hij Gesproken en daar is besloten, we gaan het toch niet doen. En met die mededeling is hij uh, het uh, katshuis ingegaan. Dat is trouwens ook wel opmerkelijk, want uh, we spraken net uh, voor het nieuws... op Brinkman, en die zei terecht... Uh, opvallend dat een fractievoorzitter zo'n ingrijpende beslissing neemt... zonder overleg met de gehele fractie. Maar goed, hoe dan ook, uh, de beslissing is genomen. De breuk is definitief we besteven af op verkiezingen. En kun je aangeven waar het dan is misgegaan... de afgelopen 24 uur of misschien al in de aanloop... naar dat cruciale beraad gisteravond. Nou ja, wat altijd het punt is geweest, en dat, dat zei Geert Wilders ook toen hij het katshuis inging, eh, ik ga mijn best doen, ik wil verantwoordelijkheid nemen, maar ik heb ook een verantwoordelijkheid naar mijn kiezer. Er ligt nog steeds een verkiezingsprogramma met allerlei beloftes. En uiteindelijk kan je gewoon concluderen dat, dat hij en een aantal medestanders gewoon eens naar het pakket hebben gekeken en de gevolgen en hebben gezegd, ja, we leveren te veel in, we krijgen er te weinig voor terug. Ja, en daarna... Uh, nou, dat is natuurlijk een reden om ermee te stoppen. Daarnaast kan je ook nog allerlei andere redenen verzinnen... dat het gisteren in Limburg is misgegaan tussen het CDA en PVV. Nou, dat zijn dingen die we uh, waarschijnlijk voorlopig niet te weten komen... wat er in zijn hoofd heeft, uh, heeft afgespeeld. Maar in ieder geval, uh, de balans opmakend heeft de PVV gezegd... Uh, we gaan het toch niet doen. Een politicus zou een politicus niet zijn als hij of zij altijd kijkt naar welk besluit ook, wat de electorale gevolgen zouden kunnen zijn. Wie heeft op dit moment belang bij verkiezingen? Nou, toen het al een keer tussentijds misging, toen liepen hier heel veel partijen wel warm voor verkiezingen. Dus de oppositiepartijen. Maar aan de andere kant was er toen wel een hoop gestug, gesteun en gekreun hier in de Tweede Kamer. Want alle partijen die, die zijn, om het zo maar te zeggen, wel een beetje uitgewoond. We hebben zoveel verkiezingen gehad de, de afgelopen jaren, dat de, de, het geld is op, de, de energie is op, maar goed, ik geloof dat ze nu allemaal warm lopen. Uh, maar goed, een aantal partijen, uh, ja, is het, is het wel, uh, wel een moeilijk moment. Kijk, de PvdA krabbelt nu een beetje op, We hebben net een nieuwe leider, maar er is afgesproken dat, dat er nog een, een leiderschapsverkiezing gaat komen. Nou, dat, dat kan weer een hoop energie gaan kosten, terwijl je eigenlijk gewoon een verkiezingsprogramma wil gaan schrijven en een lijst wil samenstellen. Het CDA heeft helemaal geen leider. Bij GroenLinks rommelt het ook een beetje, daar heb je mensen die vinden dat de partij meer richting de koers van D66 moet. Anderen willen weer meer naar links. Dat zijn allemaal partijen ja, waar to die toch wel uh, moeite zullen hebben met verkiezingen. De SP, die partij, die draait uh, steady door. D66, dat zijn partijen waarvan je zegt, nou, die, die zijn er wel klaar voor. Ja, en dan heb je natuurlijk uh, Geert Wilders zelf. Ja, Ik heeft denk... hij voor, voor een rol als oppositie gekozen? Ja, ja absoluut. Want kijk, hij weet nu uh, dat het CDA absoluut niet meer met hem verder wil. Nou, dan, dan blijft nog maar één partij over de VVD. Eh, nou, wie weet willen ze ook niet meer verder met de PVV, maar laten we daar nog maar even van uitgaan dat ze dat eventueel niet, niet uitsluiten. Eh, maar ja, die twee partijen gaan normaal gesproken nooit een, een meerderheid halen. Dus ja, hij kiest voor de oppositie. De andere kant kan je ook zeggen, kijk, de, de incidenten waren niet van de lucht eh, met zijn partij. Eh, Hero Brinkman eh, is twee of drie weken geleden opgestapt hier in de Tweede Kamer. Maar in, in de regio's, in de steden waar hij vertegenwoordigd is, eh, stappen heel veel mensen op, Er eh, zijn ruzies. Dit biedt hem ook de kans om om uh, weer wat meer tijd te hebben uh, om zich te bemoeien... met alles wat uh, met de, zijn eigen partij, de PVV, te maken heeft. Om te hergroeperen en dan vanuit de oppositie... zijn eigen geluid onvervals te laten horen. En dan, wie weet, hoopt hij weer snel op verkiezingen... om dan uh, weer toe te slaan. Joost Vullings, jij gaat verder op zoek dit uur... naar nieuwe stukjes van de puzzel die steeds helderder wordt. Tot later. Mevrouw Agnes Jongerius, FNV-vakcentrale voorzitter. Goedenavond. Goedenavond. O, kijk, toe terug op deze middag. Nou, die uh, is toch anders gaan lopen dan ik eigenlijk uh, uh, bedacht had voor deze zaterdagmiddag. Ja. Had u verwacht dat ze eruit zouden komen? Ik had eigenlijk uh, van zoveel mensen uh, in, uh, in de buurt van het kathuis begrepen dat het zo goed als rond was. Um, uh, dat, uh, maar ja, wat zal ik zeggen, ik ben er niet echt trouwig omdat het gebeurt. Nee, dat kan ik me voorstellen dat uh, met de, de maar... kritiek die u gegeven hebt. Maar als u even naar de scherven kijkt van het uiteenvallen van de kathuisbesprekingen... wat betekent dat uh, zeg maar vanuit uw positie als FNV-vakcentrale voorzitter? Nou ja, volgens mij uh, betekent dit... Uh, kijk, we staan uh, uh, op een kruispunt. Uh, we konden verder de crisis in uh, of uh, we zouden kunnen gaan bouwen aan uh, vertrouwen. En ik ben blij dat we met het afketsen uh, van, van die kathuisbesprekingen... nu de mogelijkheid hebben... Om echt goede voorstellen te gaan doen. Ik uh, ben overigens ook blij dat het de mogelijkheid biedt om twee hele nare maatregelen uit die 18 miljard pakket. om dat uh, terug te draaien. De, en wat twee doet op? de bezuiniging op het passend onderwijs. Uh, en de maatregelen uh, rond de sociale werkplaatsen. en de waarjonguitkeringen. Uh, uh, ik zou zeggen: uh, dit is een kans die moeten we uh, grijpen. Want die 18 miljard, uh, die eerdere maatregelen. ...zijn echt heel onredelijk uh, terechtgekomen bij voor een groot deel uh, de burgers van, uh, uh, van dit land. Dus het biedt de mogelijkheid om op zoek te gaan naar goede plannen, om te gaan bouwen aan uh, uh, vertrouwen. En het biedt dus ook de mogelijkheid uh, om naar een breder draagvlak in de politiek en in de samenleving te zoeken voor een oplossing van deze economische crisis. In die economische crisis is het dus noodzakelijk... dat naast die bezuinigingen van 18 miljard euro... extra bezuinigingen zouden plaatsvinden. Geert Wilders had het over een pakket van 14 miljard euro... waarop bezuinigd zou worden. Hij zegt van ja, dat kun je gewoon niet maken. Kijk naar het koopkrachtplaatje van met name de AOW'ers. Die zouden dan in 2013 zijn woorden er enkele procenten op achteruit gaan. Wat vindt u van de reactie van Wilders op dit punt? Nou oh ja, ik zou uh, ook in de richting van meneer Wilders maar eigenlijk ten, uh, in de richting van iedereen aan het uh, binnenhof zeggen. Het is een kwestie van uh, kiezen. Je zou ervoor kunnen kiezen uh, om, zoals wij samen met de vakcentrale MAP hebben voorgesteld... het jaar 2013 tijdelijke crisismaatregelen te nemen. En als je uh, bijvoorbeeld tijdelijk de uh, vennootschapsbelasting verhoogt voor die bedrijven die winst maken... Uh, dan leidt de koopkracht er niet onder en heb je wel een tijdelijke maatregel. Je zou een toptarief kunnen gaan invoeren. Je zou een bonusbelasting kunnen gaan invoeren. Je kan dus tijdelijke maatregelen nemen die niet zo hard terechtkomen... Uh, uh, bij uh, de mensen die van die 18 miljard ook al behoorlijk forse klappen hebben gehad. Maar zijn dat dan een tijdelijke maatregelen waarmee in ieder geval die 3%... de Europese eis niet meer dan 3% begrotingskort kunnen worden voldaan? Nou ja. Er zijn ook wel heel veel economen die zeggen, eh, economen en ook economische instituten zoals de OESO en de IMF, eh, die eh, ons waarschuwen eh, om niet te veel te snel te bezuinigen. Eh, je hoeft je dus niet in zo'n enorm strak keurslijf te laten zetten als men blijkbaar in het kathuis van plan, van plan was. Maar ik zou zeggen, ik hoor nu iedereen over nieuwe verkiezingen eh, spreken. Uh, laat er een breed politiek draagvlak uh, er nu ontstaan voor tijdelijke crisismaatregelen, uh, voor een tijdelijk pakket. Maar, maar hoe valt dat en, te realiseren, mevrouw Jongerius? Nou ja, het lijkt mij dat uh, uh, het nu uh, zaak is dat alle politieke partijen uh, uit de Kamer uh, zich uh, uh, uitspreken uh, en inderdaad uh, kijken naar uh, wanneer komen er verkiezingen. En hoe stellen we voor die tijd met elkaar die begroting 2013 op? En dan zeg ik daar ook bij, wil AUB, doe Nederland ook het genoegen om de maatregelen rond passend onderwijs en de maatregelen rond de sociale werkplaatsen en de waai terug te draaien. Twee belangrijke Omdat punten voor... voor u die uh, u hebt duidelijk gemaakt. Jong Jongerius u bent zelf ook een klein beetje dimensionair. Wat gaat er eerder komen, een nieuw kabinet of een nieuwe vakbeweging? Uh, nou, ik denk dat die nieuwe vakbeweging... Uh, Jetta Kleinsma heeft ons geschetst... 23 juni oprichtingscongres van een nieuwe vakbeweging. Uh, en zo snel hebben we volgens mij verkiezingen... en een nieuw kabinet nog niet in de benen. Die komen pas uh, op zo'n vroegste ergens in september 18. is hartelijk dank voor uw reactie. Graag gedaan. En Ivo Arnold, eh, econoom, wederom terug hier in de studio. Eh, we hadden het met mevrouw Jengeris over die 3% begrotingseis eh, van Europa. Wat volgens Wilders een van de belangrijkste redenen was... om uit dat overleg te stappen. Hè, dat dictaat uit Europa, met als gevolg van als je daarin wilt voldoen... dat koopkrachtverlies, wat met name voor de eh, AOW'ers... de oudere AOW'ers grote gevolgen zou kunnen hebben. Is die analyse die Wilders maakt, is die terecht? Nee, ik denk dat we ervoor moeten oppassen dat we overal eh, de schuld... aan Europa overgeven en eh, dan krijgt ook u op een slechte naam. Veel van de problemen die we in Nederland hebben, dat zijn binnenlandse problemen. Kijk naar die woningmarkt, dat hebben we onszelf aangedaan. Daar moeten we ook zelf de oplossingen voor vinden. En uh, uiteindelijk gaat het erom dat we in Nederland het groeivermogen herstellen. Hè? Want bezuinigen kun je maar tot op zekere hoogte. De staatsschuld wordt het beste beheersbaar als je de economische groei weer op gang krijgt. Is uh, dus het mogelijk dan met bezuinigingen van 14 miljard extra, de 18 miljard die al worden aangekondigd en uh, de begroting op orde krijgen, hm. dat je toch dat groeivermogen kunt garanderen? Nou, die, die bezuinigingen, en daar, daarom moet je daar ook voorzichtig mee zijn. En daar heeft hij wel een, een klein punt. Uh, dat is nou, belangrijk punt, lijkt mij. Ja, nee, het koopkrachtverlies, daar moet je voor uitkijken. Maar tegelijkertijd moet je. Je dan wel, hè, als, je, als je daarmee de tekortreductie, als je daar wat meer tijd voor neemt, dan moet je wel daarvoor in de plaats hebben een verhaal, ook richting de financiële markt, maar ook richting je eigen land, dat op termijn die overheidsfinanciën wel weer de goede kant op gaan, omdat je het groeivermogen herstelt. En, en daar hoor ik de PVV en wil dus niet. Ze hebben geen maatregelen die Nederland... Een, een, een beter groeiende economie maken. Op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, euh, vergrijzing, noem maar op. Want we weten natuurlijk niet wat het pakket zou zijn geweest... wat gisteravond in de woorden van premier Rutte definitief bereikt was. De laatste twee knopen die moesten worden doorgehakt... waarna vervolgens Wilders er nog eens over dacht... En dacht, dit gaat mij te ver. We weten niet precies wat die stappen zouden zijn geweest. We kennen het niet, zou mij verbazen als dat een heel sterk hervormingspakket van maatregelen was geweest. Dus wat dat betreft zou je ook kunnen denken, een nieuwe regering, nieuwe kansen om uh, uh, op het gebied van groeivermogen belangrijkere maatregelen te nemen. Maar, maar wel absolute vertraging. Omdat als er nieuwe verkiezingen komen, het langer duurt voordat een kabinet dat met al en meerderheid van de Tweede Kamer kan garanderen. Is dat groeivermogen nu verder onder druk komen staan? Nou, ik denk dat, kijk, de structurele hervormingen... of dat nou in Griekenland of in Nederland gebeurt... die hebben tijd nodig. Hè? En die hebben tijd nodig om door te werken in de economische groei. En dan kun je maar beter een paar maanden nemen en tot dat soort hervormingen komen. En dan, ja, dan duurt het nog een paar jaar voordat je het effect op de economische groei ziet. Dus dan zijn die paar maanden ook heel relatief... als je het vergelijkt met de traagheid waarmee die maatregelen doorwerken in de economie. Maar dan is het wel van belang dat je die maatregelen wel durft te nemen. En met uh, een uh, regering waar de PVV steun aan verleende. Ja, in, in die twee jaar tijd dat het kabinet van Rutte zat... hebben ze geen echte uh, structurele economische hervormingen doorgevoerd. Is het economisch gezien de juiste oplossing om nieuwe verkiezingen te gaan uitschrijven, zoals diverse partijen... en ook de premier zelf min of meer aangeeft. Ja, ik denk dat je wel een goede begroting moet hebben... die ook richting Brussel duidelijk maakt dat, dat we heel goed op de centen passen. En misschien zijn daar een aantal tijdelijke maatregelen voor, no voor nodig... die je eigenlijk liever niet zou nemen, hè, zoals BTW, verhoging... Um, hier en daar wat meer aan de belastingheffing uh, doen. Dus, dus wat dat betreft zul je toch een, een degelijke begroting moeten presenteren. De, de echte discussie over de structurele hervormingen... krijg je niet voor de verkiezingen. Uh, en dan is de hoop dat die verkiezingen een, een duidelijkere uitkomst geven. Hè, want dat was toch de handicap van Rutte bij, bij het maken van deze regering. Uh, dat het politieke landschap heel erg versnipperd was. En dat het heel lastig was om een coalitie te vormen. Even Arnold, econoom, blijf nog even zitten. Want we gaan even snel naar Den Haag voor wat laatste stukjes van die puzzel... waar Joost Vullings zo naar op zoek is. Het gaat om de CPB-cijfers die gisteravond op tafel kwamen. Joost. Ja, die staan uh, merkelijk uh, genoeg op de site van het Centraal uh, Planbureau. Ik ben toch benieuwd wie daar... Opdracht toe heeft gegeven. Want dat noemen wij transparantie. Ja, dus, maar goed, dan kunnen wij wel een beetje controleren wat, wat er allemaal gezegd wordt. Het gaat de maatregelen zelf staan niet in het pakket. Wel de effecten. Nou, goed, we weten natuurlijk dat Wilders heeft gezegd. Uh, de, de, de effecten voor de AOW'ers, dat was het punt waarop ik zei dat, dat daar ga ik het niet op doen. Uh, nu ben ik weg. Dan ga ik even kijken. Ja, um, Als ik naar het pakket kijk, of naar de, de inkomenseffecten voor 2013. Dan kan je zeggen dat mensen. Uh, uh, Mensen, werknemers die uh, minder, uh, val die, die, die, die zeggen de, nou de modale inkomens, die waren er 4,25% op achteruit gegaan. Mensen met een uitkering ook 4,25%. Nou, dat zijn natuurlijk uh, forse inkomensverlies. Maar kijken we naar de AOW'ers, dan waren uh, uh, mensen met een AOW, ik heb natuurlijk mensen met een aanvullend pensioen, uh, die waren er min 3,25% op uitgegaan. Dus mensen met een AOW en een aanvullend pensioen, mensen met een, alleen een AOW. Min 1,75 procent. Dat is natuurlijk een hoop geld, als je al niet zoveel hebt. Maar de conclusie dat de AOW'ers onevenredig gepakt zouden worden, die deel ik niet. Joost Vullings in Den Haag en Ivo Arnold zit nu gebogen over een warmer uitdraai van die CPB-cijfers. Meneer Arnold, hebt u enig idee al uh, wat deze cijfers betekenen? Um... Nee, ik krijg ze net onder mijn neus geduwd. Uh, de cijfers die ik net hoorde, die zijn natuurlijk fors, hè. Vooral min 3, min 4 procent. Dat zijn hele forse koopkrachteffecten. Um, dus daar schrik ik wel een beetje van. Ja. Want dat betekent niet kunnen uitgeven, maar dat heeft ook toch consequenties... voor dat de groeivermogen waar we over spraken. te kunnen aanspreken nou, van de Ja, economie. Dat betekent dat op korte termijn de, de consumptieve bestedingen... Hè, dat is toch zo'n 60 procent van je economie, dat die daardoor geraakt zullen worden. Want als de koopkracht omlaag gaat, dan gaan mensen minder besteden... Um, dus dat zal een, een, een sterk effect hebben op de economische groei. Um, en dat kun je dan op termijn wel weer inhalen... met uh, de groeibevorderende effecten van structurele hervormingen. Maar dit zijn toch forse klappen op, uh, op de koopkracht. Wat, wat past binnen het verhaal van Geert Wilders uiteindelijk? Om toch even terug te komen uit uzelf. Uh... Nee, dat past er ook wel bij, ja. Maar ik, ik mis nogmaals het alternatief van Wilders. Hè. Heeft hij dan een hervormingspakket wat die structurele uh, groei op termijn uh, bevorderd. En, en daar hoor ik hem ook niet over. Hoe zou Rutte en Verhagen dit hebben kunnen verkopen dan, dit verhaal? Um, ik, ik, uh, ik denk dat dit soort koopkrachtdalingen... die zijn natuurlijk heel lastig te verkopen... Um, en wat ik niet weet, ook niet op basis van de informatie die ik nu zie, is is welke structurele hervormingen daar nog bij zouden horen. Want uiteindelijk gaat het daar toch wel om. Als ze als ze ook kunnen laten zien dat op termijn hierdoor de economie sterker wordt, dan kun je het beter verkopen dan een verhaal wat alleen maar bestaat uit bezuinigen. Ja, ik stel voor dat u toch even gaat kijken naar die CPB-cijfers... zodat u met een goed door het verhaal uh, terugkomt. Ik ga even kijken of Joost Vullings nog hangt. Jazeker. Joost, ik, ja. je, hebt, je hebt natuurlijk ook even verder gelezen. Wat springt er nog meer uit uit deze CPB-cijfers... die heel keurig op de website van CPB te zien zijn? En ook op onze site nws.nl inmiddels? Inderdaad, het beeld is dat in 2013, en dat hadden we al gehoord... en werden we al uh, doorgewaarschuwd de afgelopen week. 2013, dat wordt het jaar waarin uh, iedereen uh, moet bloeden... iedereen flink moet inleveren. Uh, de jaren daarna... Uh, uh, uh, ja, dan, dan, dan trekt het aan. In ieder geval, het inkomensverlies valt dan mee. Dan zie je nog bij, bij bepaalde werknemers... en bij mensen met een uitkering een klein minnetje. Maar dan zitten de andere groepen alweer in de plus. Uh, en dat beeld gaat de, de jaren daarna door. Het zou eigenlijk op neerkomen dat we in 2013... Uh, allemaal er fors op achteruit waren gegaan. En in de jaren daarna allemaal min of meer gelijk waren gebleven. Een klein minnetje of een klein plusje. Maar het pakket had ons uh, allemaal zeer veel pijn gedaan. En dat pakket is dus afgekest vanmorgen, vanmiddag. Vandaag werd het bevestigd door de partijen na zeven weken van onderhandelen CDA en VVD met gedoogpartners eh, PVV op het Katshuis. Het enige resultaat vandaag is een definitieve breuk met de PVV. Een hard gelach, ook voor fractievoorzitter Stef Blok van de VVD. De vraag aan hem: heeft hij zich vergist in de PVV? Ik ben in ieder geval ontzettend teleurgesteld in de PVV. We hebben hier uh, zeven weken lang onderhandeld en ook een uitgewerkt pakket samengesteld waarmee we de financiën op orde zouden brengen en de, de economie weer op gang zouden krijgen. De PV heeft ingestemd met dat pakket, dat hebben we naar het Centraal Planbureau gestuurd. Uh, de terugrapportage van het Centraal Planbureau was niet heel verrassend voor ervaren politici. En uh, uh, Geert Wilders zei vanochtend eigenlijk tot onze verrassing dat hij na overleg met zijn fractie uh, toch niet goed wil zijn voor zijn handtekening. Hij zegt, de AOW'ers hoeven wat ons betreft niet te bloeden... voor de dictaten uit Brussel. Die 3%-norm op deze manier is niet heilig. Wat was u van plan met de AOW'ers? Er zitten twee dingen in, de 3%-norm en de, de AOW'ers. Um, voor iedereen in Nederland zou de uitkeringen of het lonen bevroren worden... behalve voor AOW'ers. Dus daar werd juist expliciet rekening mee gehouden. En um, de 3%-norm... Is wat de VVD betreft niet iets wat we van Brussel opgelegd krijgen? Een land kan net zoals een gezin of een bedrijf niet eindeloos geld blijven lenen. Op een bepaald moment kan je niet meer lenen. Dat zien we nu ook bij landen in Zuid-Europa. Wilders zegt, wij vinden deze manier van bezuinigen... kunnen we niet voor onze rekening nemen. En dan is die 3%, kortom 15 miljard bezuinigen, veel te veel. Henk en Ingrid moeten niet bloeden op deze manier. Dat is volstrekt ongeloofwaardig. Omdat we natuurlijk de onderhandelingen begonnen zijn... met de randvoorwaarden van iedere partij. En als VVD hebben we duidelijk aangegeven... dat we vinden dat we van die schulden af moeten. Niet omdat het van Brussel moet, maar omdat we niet willen... dat we die schulden doorschuiven naar, naar kinderen en kleinkinderen. De maatregelen waarmee we dat zouden doen, daar waren we het over eens... Dus de heer Wilders kan dan niet na zeven weken zeggen dat hij verrast is... over het terugbrengen van tekort of de maatregelen die we daarvoor afgesproken hebben. Wat voor maatregelen hebben we het dan over? Dat is een, een heel pakket dat bestaat uit bijvoorbeeld het bevriezen van lonen en uitkeringen... zoals ik dat net noem, zonder de AOW. Dat zou betekenen dat de BTW omhoog zou gaan... maar dat in latere jaren de inkomstenbelasting omlaag zou gaan... waarmee je dus die belastingverzwaring teruggeeft. Dat zou betekenen dat er nogmaals fors gekort wordt bij de overheid zelf... bijvoorbeeld 705 miljoen op ontwikkelingshulp. Dat gekort zou worden op de omroepen, op de ministeries... Dat zou betekenen dat er in de, medicijn, in de eh, gezondheidszorg... een eigen bijdrage voor medicijnen zou komen. Dat zou betekenen dat studenten eh, zelf eh, hun studiegeld zouden moeten lenen... bij de overheid en dat terugbetalen zodra ze een baan hadden gevonden. Dat zou op de woningmarkt betekenen, en eh, voor de VVD doet dat pijn... dat voor nieuwe gevallen er geen aflossingsvrije hypotheken meer verschrekt zouden worden. Maar dat wel de overdrachtsbelasting permanent eh, verlaagd zou blijven. En dat de huren ook verder marktconform zouden worden. Hypotheekrenteaftrek? Heb ik net aangegeven, voor nieuwe gevallen zouden de hypotheken verdwijnen. Maar gelukkig zou de overdrachtsbelasting permanent verlaagd worden. Dus al met al een pakket wat eh, tegelijkertijd eh, zorgt dat financiën op orde komen, maar ook dat de economie sterker wordt. Het nou, lijkt me geen makkelijk pakket, ga er maar voor staan. Het is duidelijk dat het geen makkelijk pakket is. Maar we wisten van tevoren dat op het moment dat het zo slecht gaat met de wereldeconomie en met Nederland... dat je maatregelen moet nemen om te voorkomen dat de problemen groter worden. Je ziet in landen die geen maatregelen nemen dat de problemen alleen maar groter worden. Dat de rekeningen verder oplopen. En dat kan je alleen voorkomen door als politicus je verantwoordelijkheid te nemen en in te grijpen. En het is dus heel teleurstellend dat de PVV nu wegloopt. De politieke moed ontbreekt het wilders om dit pakket... Uh, om achter dit pakket te, staan, uh, te, te gaan staan. Dat zegt premier Rutte daarover. Is zou ook kunnen zeggen... Wilders maakt fundamenteel andere keuzes dan u? Dat zou hij hebben kunnen zeggen wanneer we niet... In die zeven weken gekomen waren tot die lange lijst concrete maatregelen. Waarvan ook alle partijen aan tafel zeiden. Met deze lijst gaan we nog naar het Centraal Planbureau om de precieze effecten te zien. Maar deze maatregelen kunnen we dragen. Een ervaren politicus als Wilders weet echt wel wat ongeveer de effecten zijn van die maatregelen. En als hij dan ineens verbijsterd is over de koopkrachteffecten, dan zegt u, dat, dat is geen eerlijk spel. Dan speelt hij toneel. Want we hebben van tevoren al tegen elkaar gezegd wat ongeveer die koopkracht-effecten zouden zijn. Natuurlijk in zo'n eerste jaar waarin je die btw verhoogt... en lonen en uitkeringen bevriest, heel vervelend. Maar dat zou later weer beter worden... omdat je de inkomstenbelasting verlaagt... omdat de economie weer aantrekt. Dat wisten we van tevoren. En dat heeft het Centraal Planbureau ook laten zien. Katshuisberaad mislukt. Wat nu? Verkiezingen? Ja, wat de VVD betreft is de, de kiezer nu aan het woord... Um, en natuurlijk moet het kabinet in de tussentijd wel de maatregelen nemen... die nodig zijn om het financiën op orde te krijgen... om te zorgen dat de banenmotor toch, toch blijft draaien. Dus het kabinet zal een begroting voor moeten leggen aan de Kamer... en daar een meerderheid voor zoeken. Dank u wel. Stef Blok van de VVD, de fractievoorzitter in gesprek met Michiel Breesveld. Radio 1, het NOS Journaal. Ik ben Mark Visser. Nu het Catshuisoverleg is mislukt, denkt premier Rutte... dat er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zullen komen. Nieuwe verkiezingen zijn een voor de hand liggend scenario... al dus de premier op een persconferentie. Aanstaande maandag is er een extra ministerraad. En Rutte en vicepremier Verhagen leggen de schuld van het mislukken... van het Catshuisberaad bij PVV-leider Wilders. Volgens VVD en CDA-onderhandelaars Blok, u hoorde hem net, en van Haarsma Buma... waren de onderhandelingen in het Catshuis bijna klaar. Ze zeggen dat er plannen waren over het hervormen van de woningmarkt... de zorg en de AOW.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 De meest actieve buien zitten nu in het oosten en zuiden van het land... en gaan soms gepaard met onweer en hagel. In de loop van de avond en ook nacht beperken de buien zich tot slechts een enkele. En verder is er vannacht vrij veel bewolking en het koelt af naar een graad of drie... en daarbij staat er een matige zuidwestenwind. Morgen trekt die wind iets aan, is dan vrij krachtig aan de kust... maar nog steeds matig boven land. Het is morgen opnieuw wisselend bewolkt en er trekken weerbuien over... waarvan sommigen dan gepaard gaan met hagel en onweer. En het wordt een graad of twaalf. De dagen erna verandert er weinig aan het weerbeeld. Het blijft wisselvallig met dagelijks regen. Wel gaat in de loop van de week de temperatuur weer richting de 15 graden. En dat is normaal voor de tijd van het jaar. En de neerslagkant die neemt dan langzaam af. Drie over half zeven. Goedenavond in dit extra lange speciale Radio 1 journaal. Uh, we gaan verder met de reacties op het mislukken van het katshuisoverleg. We doen dat nu met Jolande Sop van Sap van GroenLinks. Goedenavond. De berekening van de bezuiniging door het CPB staat inmiddels uitgebreid op de website. U hebt ze al gezien, neem ik aan. Nee, ik heb ze nog niet uitgebreid kunnen bekijken. raad ik, ik uh... u even bij. Flinke koopkrachtverliezen voor 2012. Ja? Was dat dan zijn plan voor de burgers? Uh, van 1,75% voor twee verdieners tot zelfs 3,25% voor alleenverdieners. Um, dat zijn cijfers die er niet om liggen. En dan denkt u... Nee, dat zijn cijfers die er niet om liegen. En dan denk ik, uh, het is duidelijk dat uh, als je in een crisis zit... en er moet stevig bezuinigd en hervormd worden, dat dat iedereen pijn gaat doen. Want dan is het heel belangrijk uh, dat je die pijn uh, goed verdeelt... en op een verstandige manier doet. En uh, wat ik een alarmerend bericht vind... is uh, dat uh, het kabinet ook de groei uh, verder uh, stevig beperkt totdat er gewoon uh, zo eenzijdig kortzichtig bezuinigd wordt. en dat dat ook heel veel banen kost. Dat is niet nodig. Je kan ook andere keuzes maken door steviger te hervormen. Op, even heel concreet: uh, op welke manier denkt u dan wel die groei. Uh, uh, niet zo stevig hoeft te beperken? Maar nou ja, wat wij in ons programma, wat ik vorige week heb gepresenteerd hebben zitten, is dat je op een slimme manier uh, de belastingen in dit land gaat verschuiven. Dus meer milieuvervuiling belasten en veel minder uh, arbeid belasten. Dat betekent dat je werkgeverspremies omlaag brengt, dat je de inkomstenbelasting omlaag brengt. En dan geef je een hele positieve prikkel op die arbeidsmarkt, waardoor uh, de echte uh, werkgelegenheid behouden blijft, maar ook nieuwe banen zelfs in crisistijd gecreëerd kunnen worden. Op korte termijn. Ook op korte termijn. Ook op korte termijn. Het is niet per se nodig dat je op korte termijn uh, uh, ja, banen laat vernietigen als je het maar slim aanpakt. Maar hoe denk je ja. dan op korte termijn toch aan die 14 miljard extra bezuiniger te kunnen komen waarmee je op die 3% uh, kunt uitkomen? ja, dat is een combinatie van uh, nou ja, bezuinigen op uh, bijvoorbeeld de belastingvoordelen op uh, de fossiele energie. Dus op de, de kolenbelasting voor kolencentrales. Uh, de, de gunstige energieprijs die de grootverbruikers hebben. Dat gewoon recht trekken, zodat zij hetzelfde moeten betalen wat wij consumenten moeten betalen. Natuurlijk bezuinigen uh, op, op uh, uh, voorzieningen die vooral... Uh, ten goede komen nu aan de hogere inkomens. Dus dat, dat zijn natuurlijk allemaal plannen die u graag verwezenlijk ziet namens GroenLinks. Maar we zitten natuurlijk wel in een situatie dat we straks wellicht te maken krijgen met een demissionair kabinet. Op welke manier denkt u dat op korte termijn zo'n begroting geregeld kan worden? Wat, wat wilt u gaan doen om dat mogelijk te maken de komende weken? Nou ja, ik ben bereid uh, vanuit GroenLinks om ook uh, met, met andere partijen in de Kamer... die ook die verantwoordelijkheid willen dragen, initiatief te nemen. U gaat u maar Rutte uh, helpen? Om het, nee, niet het Mark Rutte help ik, ik. ben bereid om bij te dragen aan de toekomst van Nederland. Maar... Dat is de, de toetssteen. En dat ben ik als er eerst nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden. Dat moet duidelijk zijn. Het kabinet moet demissionair zijn. En dan ontstaat er ruimte voor initiatief van de Kamer. Dan kan de Kamer uh, zeggen van, nou ja, wij willen volgend jaar voor zoveel die begroting verbeteren. En dat willen we doen met een beleid wat en om de duurzame hervormingen brengt die Nederland nodig heeft en op de arbeidsmarkt eh, eindelijk de modernisering brengt die nodig is... betere kansen voor flexwerkers en zzp'ers. En in ruil daarvoor mag je dan de bestaande rechten, de verworven rechten, wel iets minder maken. Dus dat soort maatregelen is ook zeer zijn. maar dat betekent ook breed draagvlak in de Kamer... en dat betekent ook dat rechts en links in Nederland veel steviger moeten gaan samenwerken. Met welk gevoel gaat de maandagochtend naar Den Haag? Nou ja, met een gevoel uh, dat er gewoon uh, echt wat moet gebeuren en ook met het gevoel uh, dat uh, de oppositie nu ook weer kansen krijgt om bij te dragen aan de toekomst van dit land en dat dat een goede zaak is. Omdat als je voor stevige uitdagingen staat, als je in een crisis zit, dan is dat nooit goed om dat op een eenzijdige manier op te lossen. De zaterdagmiddag... Dus... Dat heeft geprobeerd met, met die smalle rechtse gedoogconstructie. Die is failliet. Dat was al niet goed voor Nederland. Dat is goed dat dat ophoudt. En dan nu breed de schouders eronder. Jolande Sap, GroenLinks. Dank op deze zaterdagavond. Alexander Pechtold, partijleider van D66. Het. Het campagnepamflet is inmiddels geschreven op uw congres van D66 vandaag? Ja, het was een, wat dat betreft een krankzinnig congres. Wij waren bezig met het thema hervormen nu. Nou, en dat nu, dat heeft wel een extra urgentie gekregen. Schets u even wat er gebeurt de afgelopen uren. Ja, wij hadden een congres waarin we bezig waren om de alternatieven van D66 ten opzichte van wat wij dachten uit het katshuis zou komen om die neer te gaan zetten. En toen kregen we te horen dat het uh, nou ja, wel weer een moeilijke fase zou worden, maar dat het echt ook zou klappen. Uh, ik ben heel eerlijk, dat had ik niet voorzien. Nee, maar wat voor stemming zijn jullie uit elkaar gegaan? Uh, ik heb mijn, mijn congrespeech overeind kunnen houden. Ik heb hem nog net wel in de laatste uur wat actueel weten te maken. Maar ik heb de partij opgeroepen, er komen verkiezingen aan. Daar zijn wij als D66 klaar voor. Want al vijf jaar bepleiten wij de zaken die in het Catshuis nu voor een groot deel zijn vastgelopen. Uh, dus wat mij betreft komen die verkiezingen. Maar wat ik nog belangrijker vind, en dat zei ik een paar weken geleden al... toen het die moeilijke fase uh, door, uh, doorging. De Kamer moet nu initiatief nemen. Ik pleit er erg voor dat we deze week in het debat in de Kamer met, de, uh, met het, uh, ja, wat er nog over is van het kabinet. Maar, maar hoe hij, kun dan... je initiatief nemen als er zo weinig consensus is... over de manier waarop je dit soort extra bezuinigingen moet gaan realiseren? Hoe kun je dat dan doen? Zeker als je bedenkt dat dus het akkoord er niet meer is... de meerderheid is er niet meer, de grote doogconstructie is uiteengevallen. en tegelijkertijd wordt uh, van, van Den Haag verwacht dat er een begroting naar Brussel gaat. Ik voel ook die urgentie en ik voel ook het gevoel dat mensen, uh, zolang ze aan het idee krijgen, zijn die politici eigenlijk wel in staat om de problemen aan te pakken waar ik voor sta. Mensen vertalen dat toch op dit moment, ik heb wat huis te koop staan. Hoe zit het nou met die overdragsbelasting? Hoe zit het met, met die arbeidsmarkt? Wat, wat, wat, uh, nou, als het aan het, het kabinet had gelegen, dan was die verlaging van de overdragsbelasting permanent geworden. Er was wel een eind gekomen aan nieuwe gevallen voor de aflossingsvrije hypotheek. In 2010 hebben we eigenlijk hetzelfde gedaan. Toen uh, was het kabinet Balken en de vierde missionaire. En toen is op initiatief overigens van mijn fractiegenoot Wouter Koolmeester. Een, een voorstel in de Kamer gekomen. waarvoor meer dan 3 miljard aan ombuigingen gerealiseerd werd. En dat betekende ook dat dit kabinet. ook al met een kleinere bezuinigingsopgave kon beginnen. En ik denk dat als op dit moment ook links bereid is. om de taboes die er nu al op tijden heersen op de. Arbeidsmarkt. Dan heb ik het over de AOW-leeftijd en dat soort zaken. Om daar nu over te praten en rechts de bereidheid heeft, heeft om die woningmarkt nou eens een keer in zijn totaal te bekijken. Dan kunnen wij de komende weken ook zorgen dat er op zijn minst een begroting richting 2013 komt. Die betekent dat consumentenvertrouwen, maar ook de rente die we betalen en al die zaken die nu onder druk staan, dat we die op zijn minst kunnen aanpakken. Op welk punt gaat u Mark Rutte absoluut niet helpen de komende week? Nou, ik ga hem niet helpen met die agenda... die die anderhalf jaar over ons heeft uitgestort... van schrillen, kale bezuinigingen, kaashaven bij mensen die het toch al uh, slecht hebben. Waar ik, uh, waar ik voor zal pleiten is zorgen dat we die taboes doorbreken. Want die taboes zijn inmiddels zo ongeveer mijn idealen geworden. Het zijn zaken waar we al vijf jaar... Uh, niet over willen praten. En volgens mij is, is politiek dat je probeert verschillen te overbruggen. We zullen dus niet weer een kabinet moeten krijgen... wat de ene deel van de Nederlandse vingers erbij af kan likken, zoals Rutte dat toen zei. Nee, we zullen moeten zorgen dat niemand op dat houtje bijt... en dat we die stip aan de horizon zetten waar we naartoe willen. Daarvoor ben ik gekozen. Daarvoor ga ik iedere dag naar mijn werk. Alexander Pechtold, uh, veel plezier maandagochtend, partijleider van D66. Ga even terug naar Ivo Arnold, die de afgelopen twintig minuten heel gebogen heeft gezeten over de Excel-spreadsheets die het CPB heel keurig op de website heeft gezet. Wat springt daar dan uit? Nou, dat springt wat mij betreft uit dat de particuliere consumptie uh, van ons allemaal... dus dat die de komende jaren blijft dalen. Dus daar is geen pluscijfer. Hoe, Hoe dan ook. Dus 2013, min een half. 2014, min een half. 2015, min een half. Dus die koopkrachtdaling die heeft gewoon een langdurig effect op de consumptie. En consumptie is een van de grote componenten van de economische groei... Um, wat, wat jammer is, dat achter die spreadsheet daar zitten niet de maatregelen. dus Het is een soort van black box, hè. dit is eruit gekomen. We weten niet welke resultaten die hiertoe geleid hebben. Maar dit doet vermoeden dat, dat zaken als btw-verhoging... een vrij fors onderdeel van het pakket uh, uitmaken. Ja, btw, het lage btw-tarief btw zou van 6 naar 7 procent zijn gegaan. Het hoge tarief van 19 naar 21 procent. En dat zou dan 4,7 miljard hebben opgebracht. Ja, de vraag is of je toch niet had moeten zoeken in andere belastingen... Uh, die de koopkracht wat meer hadden ontzien. Ik was zelfs nogal een voorstander van bijvoorbeeld een hogere bankenbelasting. En uh, Kijk, dat je wat btw-verhoging nodig hebt om, om die uh, bezuinigingsbedragen te halen... dat is evident. Maar als ik hier naar de macrocijfers kijk... dan hakt toch, het toch wel heel erg in op de particuliere consumptie. Kijken we toch even naar de woningmarkt. Zo'n heikel thema, zo'n ja. moeilijke markt om weer op gang te trekken... al een aantal jaren uh, stokstijf stil... En iedereen zit te wachten op helderheid. Het plan zou zijn geweest om uh, te bepalen dat de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet meer zou gelden. Ja, is dus de vraag uh, hoe dat precies gedefinieerd is. Dat is voor mij nog niet helder. Want gaat het dan bijvoorbeeld ook om spaarhypotheken... die, die de meeste Nederlanders hebben... en waar je eigenlijk je aflossing opbouwt... in een uh, fiscaal gunstige kapitaalverzekering? Ja, dat heeft dus rente als waarmee je hebt gedaan. Uh, precies. Of, of gaat het alleen om, om, om de, echt de pure aflossingsvrije hypotheken? Nou ja, dan zit niet zoveel zoden aan de dijk. Als het ook zou gaan om spaarhypotheken en beleggingshypotheken... waar je in een depot spaart voor je aflossing... dan zou dat een, een hele belangrijke hervorming... van de hypotheekrenteaftrek zijn geweest. En in combinatie daarmee, de huren zouden marktconform moeten worden, mm -hmm. plus de overdragsbelasting waar we eerder over spraken, die van ja. 6 naar 2% ging, die zou dan permanent worden. Ja, dus dat zijn ingrijpende maatregelen wat de woningmarkt betreft. Um, en uh, uh, ja, dat is echt een hervorming waarvan je zegt, dat kan de woningmarkt in beweging brengen. Dat moet ook absoluut terug op tafel. Dat, dat komt terug op, op tafel. Dus als er straks uh, na de verkiezingen weer coalitiebesprekingen zijn... Dan, dan zal de woningmarkt weer een belangrijk thema zijn. En er ligt nu dus al een voorstel waar rechts het over eens is. Nou, van links horen we langer geluiden dat ze af willen van uh, uh, de hypotheekrente aftrekken... of dat drastisch willen beperken in ieder geval. Dus dat er daar iets gebeurt is duidelijk. Alleen weten we nu nog niet, en dat is jammer, de precieze vorm van de maatregelen. Kijken we even naar de status van Nederland. Die bewieren ook de triple-E-status. AAA. Er zijn diverse economen die vrezen dat die status op de schop gaat. Dat Nederland die gaat verliezen. Bent u ja. daar ook bang voor? Nou, Het zou kunnen gebeuren. Fitch heeft vorige week ook gewaarschuwd. Fitch is een van de kredietbeoordelaars. Er zijn er drie. En die heeft gewaarschuwd uh, dat het vooruitzicht voor Nederland negatief is. En uh, um, ja, het zou kunnen zijn dat ze deze politieke onzekerheid... sterk laten meewegen in hun oordeel over de kredietwaardigheid van Nederland. Ja, wat, wat betekent nu dan dat Catshuis overleg, overleg is geklapt? Wat betekent dat concreet dan? Als Fitch al vorige week mm -hmm. uh, die voorwaarschuwing van een mogelijke waarschuwing gaat geven... wat betekent dit dan? Nou, dat betekent dat uh, misschien ook de andere uh, kredietbeoordelaars... allerlei waarschuwingen gaan afgeven en zeggen dat uh, Nederland op uh, negative watch... heet het dan in hun terminologie. Uh, wat is de nou, dat, dat, het, uh, dat, ze dat de gegevens en de politieke situatie van Nederland wordt bestudeerd... en dat er mogelijk een afwaardering uit kan voortvloeien. He, dan, dan sta je als het ware op een lijstje van landen die onder de loep worden genomen... En daar zou dan een afvaardering uit kunnen resulteren. Want dan uh, ben je gewaarschuwd en dan, dan gaan de markten ongetwijfeld op reageren. Daar kunnen de markten op reageren. Hoewel we in de afgelopen jaren hebben gezien, als je naar de eurocrisis kijkt... dat de markten over het algemeen vooruitlopen of wat de kredietbeoordelaars doen. Dus um, het zou ook zomaar kunnen dat, dat de markten eerst bewegen... en dan pas de kredietbeoordelaars. Als u nog kijkt naar wat er de afgelopen 24 uur is gebeurd... ook kijken naar de cijfers die steeds meer naar buiten komen... het verhaal wordt, wordt verteld, uh, de vooruitzichten van verkiezingen... Met, uh, wat, wat voor land leven we nu dan? Nou, een, een zeer politiek instabiel uh, land. Uh, en ik denk dat het op de korte termijn een heleboel onrust geeft. Want we krijgen verkiezingen en niemand gaat nu... Uh, zonder daar wat voor terug te krijgen... allerlei compromissen sluiten om, om uh, nu al uh, sterke maatregelen te nemen. Dus korte termijn onrust met de hoop... Uh, dat er dan na de verkiezingen een stabielere regering uitvoert komt. En, en dat is dan wel winst vergeleken met de, de huidige regering. En hebt u dan ook. Uh, kunt, kunt u dan niet zeggen over de of de gevolgen van die korte termijn onrust? Kan dat leiden tot een verergering van de crisis... waardoor we straks met nog meer. Het uh, ja, hangt een beetje af van de reactie van de financiële markten op, op maandag. Hè. Ik, ik, ik hoop dat het meevalt. We moeten ook een beetje naar het buitenland kijken in, de, in deze roerige tijden. In, in uh, Amerika heb je al jarenlang een padstelling tussen de Republikeinen en, en de Democraten... waar het de begrotingen betreft. En daar is de rente nog steeds ongehoord laag. Hè. Dus misschien valt het mee. Uh, maar die korte termijn onrust kan tot een wat hogere rente in de markt leiden. En kan tot een afwaardering leiden. M maar nogmaals, van belang is nu dat er dan een nieuwe regering komt... die wel kan doorpakken waar het de hervormingen betreft. Econom, Iver Arnold, enorm veel dank voor deze toelichting... op deze ontwikkelende verhalen met al die cijfers die erbij horen. Graag gedaan. Er is een bericht over een treinongeluk in Amsterdam. In het centrum van Amsterdam zijn twee treinen op elkaar gebotst. Het is nog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen. Er is een trauma-helikopter onderweg, weten we. De treinen die zijn gebotst ergens ter hoogte van het Westerpark. En op getuigenfoto's is te zien dat er in elk geval een sprinter bij betrokken is. We gaan bellen met mensen in Amsterdam. En zodra er nieuwe berichten hierover zijn, praten we u bij. Er wordt gevoetbald ook op deze zaterdagavond inmiddels kwart voor zeven in het Abel-Lenstra stadion in Heerenveen. Daar is Henk Kok en de wedstrijd gaat tussen Heerenveen en Vitesse Henk. Wat is het voor een wedstrijd? Nou, het is een belangrijke wedstrijd, zeer zeker voor Heerenveen. Van als ik even kijk naar de stand op de ranglijst, dat staat Heerenveen weliswaar zesde... maar kan ook nog tweede worden in deze competitie. En Vitesse staat zevende. Dan zou je in eerste instantie zeggen zesde en zevende. Dat wordt een hele spannende wedstrijd. Dat kan er misschien ook wel worden, maar er is een groot verschil... als het gaat om een aantal punten. Heerenveen heeft 57 punten en Vitesse kan nou eigenlijk niet meer stijgen... en ook niet meer dalen op de ranglijst. Hij heeft 48 punten. De wedstrijd is begonnen bijna een minuut hebben we gespeeld. Ik kijk naar een aanval van Vitesse. Dat is B dat is de linker verdediger van Vitesse, die gaat richting de achterlijn van Heerenveen. Probeert de bal voor te zetten, maar er wordt hem de voeten dwars gezet door Docke Smit. En daar is de rechter verdediger van Heerenveen. Niet zoveel bijzonders als ik even kijk naar de opstellingen. Noordveld staat nog weer in het doel bij Heerenveen. Want van de bussen. Ik kreeg een rode kaart in de wedstrijd tegen Ajax. Het neerleggen van de Jong na drie minuten al. Noordveld staat nog in de goal. En bij Vitesse is dat Veldhuizen. U zult zeggen, ja, dat weten we allemaal wel. Dat is ook wel zo. Maar Veldhuizen bewaart niet zulke goede herinneringen aan de wedstrijd. Hier in Heerenveen van het seizoen 2007-2007. Acht. Toen won Heerenveen met 7-0. En wie stond het doel? Veldhuizen. Overtreding van uh, een van de verdedigers, Karl Las van Vitesse. En we gaan nog even misschien de aanval volgen van uh, Heerenveen. Er is een de nodige ruimte. Asi, die heeft de bal. Die gaat naar de as van het veld. Die probeert zijn tegenstander Yasuda, die Japaner, te omspelen. En heeft de bal afgespeeld naar het Maar ik denk dat het gevaar uit de aanval van Heerenveen alweer is verdwenen. Bijna twee minuten gevoetbald. 0-0 in het apel stadion tussen Heerenveen en Vitesse. En zo gaan wij langzaam maar zeker door naar langs de lijn. Dat naar Uur uit uh, uitslag gaan. We blijven u vanzelfsprekend bijpraten over ontwikkelingen vanuit Den Haag. Want het woord na het uiteenvallen van die katshuisbesprekingen is verkiezingen. Iedereen lijkt dat nu zo snel mogelijk te willen. Um, Jit Peters, emeritus hoogleraar staatsrecht. Goedenavond. Goedenavond. Wat zijn dan de opties voor verkiezingen? Um, ja, de, men kan uh, heel snel verkiezingen uh, hebben. Uh, want als uh, eenmaal het, het kabinet zou besluiten om uh, de Kamer te ontbinden uh, en dat besluit wordt gepubliceerd, dan moeten er binnen drie maanden nu verkiezingen worden gehouden. Maar het, het kabinet kan ook in overleg met, uh, met de Tweede Kamer uh, besluiten om die verkiezingen later plaats te, uh, te doen vinden. En dan zal het besluit tot ontbinding ook later worden genomen. Want daarmee zegt u een theorie dat het mogelijk zou zijn ergens eind juni. Eh, zeker, zeker. Als bijvoorbeeld eh, men deze week eh, de Kamer zal ontbinden en men eh, besluit dat, dan moeten er binnen drie maanden eh, een, een nieuwe Kamer zijn, een nieuwe Tweede Kamer komen. Dus eh, ja, dan, het zou heel snel kunnen. Alleen eh, de eh, partijen zijn daar natuurlijk niet klaar voor. He, die moeten uh, nog een lijsten opstellen. Die uh, moeten ook een nieuw verkiezingsprogramma opstellen. En die hebben daar uh, tijd voor nodig. Dus dat, uh, de partijen lukt dat nooit om binnen de, dat binnen drie maanden te doen plaatsvinden. En dan wordt het waarschijnlijk over de uh, zomervakantie uh, heengetild... naar september of oktober. Dat is het meest waarschijnlijke scenario. Ja, het zou prettig zijn als de Nederlanders niet moeten terugkeren van vakantie... om te moeten stemmen ergens in de zomer. Wanneer zouden uiterlijke verkiezingen moeten plaats hebben? Het hangt vanaf wat men uh, met elkaar afspreekt. Hè? Dus, uh, en wanneer het besluit tot ontbinding genomen wordt. Maar stel dat, dat het is komende week feite, gebeurt. Het is uh, er dat dan in feite een politieke uh, beslissing. Waarbij uh, uh, het kabinet natuurlijk dat in overleg met de meerderheid van de Kamer zal beslissen. Ja, en als dan ook nog eens een keer uh, een bezuinigingspakket toch moet worden overeengekomen. Um, zoals bijvoorbeeld de ChristenUnie wil. En die zegt dan ook: nou, nou, misschien begin volgend jaar dan op zijn vroegste verkiezingen. Is, is dat mogelijk? Dat is ook denkbaar. Kijk, het kabinet uh, heeft onderling geen problemen. Uh, want het is een minderheidskabinet. En het CDA en de VVD hebben niet met elkaar uh, uh, gebroken. Dus uh, zolang niet de Kamer zegt dat ze moeten verdwijnen. Uh, en zolang ze zelf denken, wij kunnen ook als missionair kabinet gewoon doorgaan, is er wat dat betreft geen veldje aan de lucht. Alleen ze moeten een nieuwe begroting uh, opstellen. Hè? En ze moeten naar de, uh, de derde dinsdag van september, komt er dan weer aan. Ze moeten okay. een begroting opstellen. die dus ook uh, ja, de goedkeuring van Brussel kan wegdragen. Genoeg, en genoeg is, opties. Ja en, oh ja, en dat is dat natuurlijk een hele klus. Om te kijken of je een pakket, een begroting kan opstellen. Die, uh, die de Tweede Kamer dan uh, ja, kan accepteren. De opties zijn geschetst, Jit Peters, emeritus hoogleraar staatsrecht. Hartelijk dank voor deze toelichting. We Heel gaan dank. naar Heerenveen, naar Henk Kok. De wedstrijd Heerenveen-Vitesse, is gescoord. Het is 1-0 geworden voor Heerenveen door een doelpunt van de middenvelder. Juricic. prachtig doelpunt, prachtige aanval. Mooie aanval over de rechterkant van het veld. De Narsing uh, werd gelanceerd. Uh, Bunner stond niet goed opgesteld, van de bal ging binnen door. En uh, Narsing die buitenom. Goede voorzet, vanaf de achterlijn getrokken en Djuricic stond vrij voor de goal. Werd niet strak gedekt, stond niemand op zijn tenen om dat zomaar even uit te drukken. En Djuricic kon vanaf 5, 6 meter afstand gewoon de bal in de verste hoek tikken. 1-0 voor Heerenveen, doelpunt Djuricic gaan we acht voor zeven naar onze parlementaire libero in Den Haag. Joost Vullings. Want Joost, jij bent die balans een beetje aan het opmaken. Na nou, toch wel een heel hectische dag. Wat weten we nou eigenlijk precies van het pakket dat op tafel lag... en dat uh, Geert Wilders uh, waar die zich niet aan wilde conformeren? Ja, steeds meer. Eigenlijk de hoofdpunten die hebben we bij elkaar gegaard. De AOW zou in 2015 naar 66 jaar gaan. Nou, dat hoorden we vaker de laatste weken. Op de zorg uh, zou je 9 euro per recept gaan betalen, en eigen bijdrage. Dat zou ook nog voor 600 miljoen. In de AWBZ bezuinigd worden. De btw-tarief gaat omhoog. Het lage tarief, of zou, zou omhoog gaan. Het lage tarief van 6 naar 7 procent. En het hoge tarief van 19 naar maar liefst 21 procent. Op de woningmarkt zou de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet meer gelden. En de huren zouden marktconform worden. Eh, op de arbeidsmarkt zou niets bezuinigd of Of zou niets hervormd worden. WW-duur zou blijven zoals het is. Onslagrecht zou ook niets aangedaan worden. Maar om al onze salarissen zouden bevroren worden. Dat zou uh, 4 miljard euro uh, opleveren. Voor iedereen? Uh, ja, voor iedereen. Behalve... Ja, wel opvallend voor de AOW-ers. Oh, is interessant. Want ja, ja nou dat is stuk. Uh, Geert Wilders zei de aow worden onevenredig hard uh, gepakt. In ieder geval bij deze maatregel werden ze dan toch, uh, toch ontzien. Uh, hoewel als je naar de inkomensplaatjes kijkt, zie je wel dat ouderen uh, ten opzichte van, van uh, mensen met een hoog inkomen wel meer moesten inleveren. Hoor, daar heeft hij volkomen gelijk in. Maar wat betekent dat voor de koopkracht dan? Uh, uh, dat, uh, oh, dan moet moeten de, de cijfers even bijpakken. Nou ja, goed voor nee, de. Nee, maar ik bedoel in het algemeen, wat waren de, de, de, de gevolgen van het pakket wat op tafel lag? Uh, uh, nou ja, die, die, die waren, uh, Ik zal, moet ik het even bijpakken, uh, mensen die, die niet zoveel verdienen, ik concentreer me even op, op de categorie 2-verdieners, die zouden er uh, 4,25% achteruit gaan, uh, mensen die uh, zomaar zeggen uh, iets meer verdienen, de middeninkomens, hoge min, middeninkomens zouden er min 2,25% op achteruit gaan, uh, mensen met een echt hoog inkomen 1,25%, mensen met een uitkering 4,25%, AOW'ers zonder Aanvullend pensioen eh, min 1,75 procent en AOW'ers met een aanvullend pensioen 3,25 procent. En, en hoe had het kabinet dat dan willen repareren, die koopkrachtvermindering? Eh, nou ja, dat hadden ze in de jaren daarna, in 2014 en in 2015, hadden ze in ieder geval een, een, een inkomstenbelastingverlaging in het vooruitzicht gesteld. Ter waarde van 4,7 miljard euro, vooral ten compensatie van de verhoging van de BTW. En tenslotte nog even, ja, de studiefinanciering zou helemaal een leenstelsel worden. Nou, kijk je naar het hele pakket, dan kan je zeggen dat op de arbeidsmarkt helemaal niet vormd zou worden, de zorg een klein beetje, de woningmarkt zou een begin worden gemaakt, nou, op het gebied van de AOW in de pensioenleeftijd zou er een forse stap worden gezet en de studiefinanciering was ook een van de grote hervormingen. Dit had het kunnen zijn, gisteravond werden volgens Rutte de laatste twee knopen hierover doorgehakt, het is dus ge gesneuveld, maar hoe komt er nou alsnog een pakket, want er zal toch iets moeten gebeuren. Ja, er moet uh, ongetwijfeld iets uh, gebeuren en ja, dat, dat moet een, een minderheidskabinet, wat er nu zit van CDA, dan wel missionair, dan wel Missionair, met andere fracties voor elkaar gaan boksen. Uh, want we moeten toch uh, bezuinigen om, uh, om de eisen van, van Brussel... onze eigen eisen te halen. En dat wordt natuurlijk buitengewoon ingewikkeld. Uh, dat wordt een onderhandeling eigenlijk tussen alle partijen in de Tweede Kamer. En er komen ook nog eens verkiezingen aan. En wat zie je normaal gesproken als er verkiezingen aankomen? Dan gaan partijen zich profileren. Dat is een periode waarin je juist de verschillen gaat uitvergroten. Dus we zien enerzijds dat die partijen verantwoordelijkheid moeten nemen... met z'n allen om voor 2013 een goede begroting neer te leggen. Aan de andere kant gaan al die partijen zich ook voorbereiden op verkiezingen... en gaan ze juist de verschillen uitvergroten. Nou, dan zie je hier een, zijn een prachtige ah, <laughs> politieke thriller... die zich gaat ontrollen de komende maanden. Een kleine uitdaging, want uh, die meerderheden worden dan heel moeizaam behaald. Want in dat opzicht is het wellicht goed dat er snel verkiezingen komen. Wanneer denk jij dat die gaan plaatsvinden? Nou, we hoorden het net uh, de, de hoogleraar zeggen. Daar sluit ik mij bij aan. Ik kreeg zet in op het najaar september-oktober. De conclusie. De gedoogconstructie is gestrand. Het pakket is van tafel. Joost Vullings, jij blijft speuren naar nieuwe stukjes van die puzzel in Den Haag. Luisteraar, wij blijven u op de hoogte houden in de loop van de avond... na dit extra lange Radio 1-journaal. We begonnen in de loop van de middag toen duidelijk werd... dat het Catshuis is gestrand. Dat heeft grote complicaties de komende dagen die duidelijk worden. De laatste nieuwe ontwikkelingen blijven we u melden hier op Radio 1. Ik wens u een prettige, fijn langs Vandaag moet ik u meedelen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 Bijzonder betreurenswaardig. Tot standkoming van het gedoogakkoord uh, is het ook een keer geknapt. Um, hoe definitief is deze breuk? Definitief. Geen onderhandelingsspel van u? U wilt niet nog meer bereiken? Definitief. Exclusief in Studio Itzerda. Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen. Wat altijd heel goed werkte, dat heette de Koninkrijksglimlach. Waarmee je laat zien van nou, wij zijn gelukkige, blije mensen... En u bent het vast niet. Eigenlijk was jij gewoon echt een man met een missie. Als ik geen gitaar kan kopen, dan bouw ik er gewoon een. Aardbevingen natuurlijk. Natuurrampen. Dat geeft aan dat de tijd van het einde nabij is. Smaakt dat naar meer? Luister dan. Morgenavond, kwart over zes, naar Studio Itzerda. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.